FNV Bouw, die altijd heeft gepleit voor een dergelijke maatregel... is nog niet enthousiast over de handreiking van Kamp. En dan het weer. droge en zonnige periode. Het wordt 20 graden op de Waddeilanden tot 24 graden in het binnenland. Morgen eerst vrij zonnig en warm, maar in de loop van de middag buien... waarbij er met name in het zuidoosten kans is op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Het is druk op de weg en dat is te wijten aan een aantal ongelukken en ook aan wegwerkzaamheden. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam gebeurde een ongeluk bij knooppunt Hoevenlaken. Hoewel alle rijstroken daar weer vrij zijn is de file nog lang niet opgelost. Er staat daar 6 kilometer. Op de A16 van Breda naar Rotterdam ook 6 tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de verbindingsweg met de A20. Daardoor kan verkeer richting Den Haag en Utrecht beter via Europort rijden over de A15, de A4 en de A20 via de Benelux-tunnel. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum, twee kilometer voor knooppunt Rijnsweert, ook door wegwerkzaamheden... En voor datzelfde knooppunt op de A28 is een ongeluk gebeurd... van Amersfoort naar Utrecht. Daardoor is daarbij knooppunt Rijnsweert de rechte rijstrook dicht... en ook op die A28 staat 3 kilometer file. Dan nog een wegafsluiting en dat heeft te maken met een ernstig ongeluk... op de N9 tussen Alkmaar en Den Helder. Daardoor is de weg in beide richtingen dicht tussen Sint Maarten C. en Schagen. Deze maand in Plus Magazine.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 Was Kamerbreed. Presentatie: Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. De Tweede Kamer is nog met reces... maar een politieke vakantie kun je het al lang niet meer noemen. Een nieuwe economische crisis wordt voorspeld. Het vertrouwen in de euro loopt per dag terug. En van vertrouwen in het politieke leiderschap is al helemaal geen sprake meer. De politiek, de economie en het vertrouwen, daar gaan we het over hebben. En dat doen we met Bernard Wintjes, voorzitter van VNO-NCW, Club van ondernemers. Meneer Wintjes, goedemorgen. Goedemorgen. De fractievoorzitter van het CDA, Siebrand van Haarsma-Buma, is bij ons aan tafel. Goedemorgen. Goedemorgen. En de fractievoorzitter en partijleider van de ChristenUnie, Arie Slop, is ook bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. En u kunt ons ook horen en zien, als u dat zou willen, via troskamerbreed.nl. De webcams staan aan. De zaterdagkranten. Nou, dan pakken we de Volkskrant er maar even meteen bij met nieuws voor uh, wie tot die categorie behoort, namelijk de pensioneerde binnenkort. kabinet verzacht pensioenplan. Er staat een groot interview in de Volkskrant met minister Kamp van Sociale Zaken... en hij geeft een beetje mee met de wensen van de werknemers. Het kabinet wil de achteruitgang voor lage inkomens bij vervroegde pensionering inperken. En als de FNV dat pensioenakkoord afwijst, wat bondgenoten een onderdeel van de FNV al reeds heeft gedaan... vervallen die concessies en gaat hij het regeerakkoord Uitvoeren. Nou, meneer Wintjes, u zat uh, van de week bij premier Rutte... samen met Agnes Jongeris van de FNV... dus u heeft dat er een beetje ingestoken en dat komt er vandaag uit. Werkt dat zo? <laughs> nee, zo werkt het niet. Oh. Dat we in dat torentje over pensioenen gepraat hebben, ja, dat is vanzelfsprekend. Uh, dat we al een tijd praten over hoe krijgen we nou... in godsnaam de laatste barrières geslecht in een zeer goed akkoord... waar ook verreweg het grootste deel van de bonden en alle werkgevers... en ik heb begrepen het parlement achter staat hoe slechter die laatste barrière is, dat is duidelijk. En ik denk wat de heer Kamp hier gedaan heeft... is een motie in de Kamer uitvoeren die breed gedragen wordt... en waarvan wij zeggen als ondernemers... wij gaan hier niet over, we gaan over onze pensioenen, we gaan niet over AW. Wij zeggen als ondernemers, als dat de stap is... waardoor de meerderheid van FNV zich achter het pensioenakkoord stelt... dan zijn we daar zeer tevreden over. Ja, Dus u bent feitelijk met deze concessie... Uh, als je het zo zou kunnen noemen, de rekensom moet nog gemaakt worden, geloof ja, ik... Ja. Uh, bent u wel enthousiast... Als als het leidt tot een, uh, een grote, grote steun voor dit akkoord. Uiteindelijk we dat akkoord hebben we afgesloten. Het zou dramatisch zijn als dit akkoord zou sneuvelen. Met name voor die mensen die erop tegen zijn. Want het alternatief uit het gedoogakkoord is zoveel slechter voor dezezelfde mensen. Dus het zou echt dramatisch zijn. Nou uh, twittert Alexander Pechtold van D66 meteen. Nou, ja, wat wil Kamp nou? Uh, wil, hij nou eerder, wil hij nou mensen stimuleren om eerder te stoppen met werken? Dit is een concessie aan de FNV, maar zonder geld. Arislop? Nee, dat is niet waar. In die zin dat uh, er is een vrij groot Kamerdebat geweest over het pensioenakkoord. En toen heeft uh, de ChristenUnie samen met de Partij van de Arbeid uh, de motie ingediend waar de Wintjes het net over had. En die is door de Kamer aangenomen. Dat was voor ons ook echt belangrijk, omdat wij dit wel. De scherpe kantjes aan het akkoord vinden, met name deze doelgroep... waar we iets voor moesten doen. Maar er is geen geld voor, want dat zegt Kamp. Kamp ook. Ik moet nog uitzoeken waar, waar het vanaf moet gaan, dat weet ik nog niet. Het moet ergens vandaan ja, komen, er is natuurlijk dus Hij zit nu wel in de uitwerking, maar hij heeft toen gelijk... Uh, de ministerraad die erop volgde, uh, naar buiten gebracht... van wij gaan uh, deze motie ook uh, uitvoeren. En ik snap wel dat hij nu deze week uitkiest, omdat FNV-bondgenoten natuurlijk zo massaal het akkoord heeft afgewezen, dat hij ook wel wat bang is dat andere bonden nu daardoor besmet zullen gaan raken om nog een keer dit signaal aan te geven van we gaan het aanpassen en we gaan rekening houden met deze doelgroep. Dus hij zal moeten gaan zoeken naar geld. Maar ik ga ervan uit dat hij dat ook even zal gaan vinden. Want hier moeten we uitkomen. We kunnen niet weer terugvallen in oude situaties. Dat zou voor iedereen slecht zijn. Dus deze concessie van Kamp die moet gewoon met beide handen worden aangenomen. Vindt u dat ook, meneer Buma? Ja, ik vind het belangrijk dat hij dat doet. Dat hij het ook nu doet. En ook laat zien dat hij, uh, nadat er al een deal was, hè, vorig jaar... toch nog probeert met concessies nog verder te gaan in de richting... Van de critici bij dat akkoord. Maar waar moet dat maar, geld dan vandaan komen? Nou ja, het gekke is, dat is dat is de grote vraag bij de, al dit soort dingen. Je, men kan ook in dit geval bij bondgenoten meer willen. Maar geld kunnen we niet toveren. En het grote risico waar we met snallen op moeten letten... is dat niet de ouderen nu, zeg maar degene hè, waar Kees Bomen het ook over had... die bijna met pensioen gaan, nu nog goede deals hebben. Maar dat degene die over een ja. veel langere tijd met pensioen gaan... die lasten betalen. Want iedereen in Nederland gaat op een gegeven moment met pensioen. En dit akkoord is voor de hele lange termijn. En daarom kan het kabinet op een gegeven moment... en kan de politiek op een gegeven moment ook echt niet verder toegeven... als dat betekent dat mensen die over veel langere tijd met pensioen gaan... daar de lasten van betalen. Uh, ja, even even, even snelle reactie. Kijk, uh, we denken dat het morgen is. Maar de financiële lasten vallen pas in 2020 dan hebben we ongetwijfeld weer een hele andere wereld. Het gaat om een paar honderd miljoen, heb ik begrepen. Dus laten we daar niet te spastisch over doen. Het, het eerste, eerste ingang van het pensioen, 66 is 2020. En dan kunnen mensen één jaar eerder. Ja, maar even zo goed hoeven de uh, AOW'ers... wie het eventueel zou gaan betreffen... er ook niet zo spastisch over te doen, het woord is van nu... maar dan ja. in opgewonden zin bedoeld. Ja. Want ze krijgen er, het gaat voor de laagst betaalde AOW's... en ze krijgen er geloof ik een grijpstuiver bij... die ze dan kunnen sparen omdat gat wat er dan straks ontstaat... een beetje kan worden opgevuld. Zo is het toch, hè? Maar de kracht van ons akkoord is nu juist... dat we ervoor gezorgd hebben met z'n drieën... dat dus juist de laagst betaalde, het onderste deel van het ja. pensioen... je moet je voorstellen, een schoonmaker in Nederland... krijgt ongeveer 80, 85 procent van zijn pensioen uit de AOW... en de rest uit de pensioenfondsen. Juist voor die mensen is de AOW sterk gemaakt. De AOW is totaal welvaarts vastgemaakt met 0,6% stijging per jaar. Dus juist die mensen krijgen ook eventueel wat nu extra komt... Van, van de heer Kamp nog naar hen toe. Maar dus ze als... worden er uiteindelijk alleen maar beter van. Maar als er ja, nog even in de reden mag zitten. vallen, meneer Wintjes... want dan gaat het om een bedrag van 200 of 300 euro per jaar... wat ze in de laatste ja. jaren voor hun pensioen... dus als ze 2, 3, 64 zijn erbij krijgen... is het ook de bedoeling dat ze dat gaan sparen. Dan hebben we het dus over een bedrag van 600 euro. Ja, maar Schieten daarnaast, mensen daar wat, mee daarnaast wat dan even vergeten wordt... dat in dit voorstel de pensioen elke jaar 0,6... sorry, het AOW elke jaar 0,6 procent extra stijgt. In het voorstel van het kabinet is dat niet zo. Maar hier is er een extra stijging van 0,6%. 0,6, hoeveel is dat precies? In tien jaar is dat dus. Uh, met andere woorden, we gaan 2013 in, 8, dan is het 4,5%. Nee, maar als je iemand dus een duizend euro per maand even simpel even als AOW heeft, is dat 45 euro. Ja, maar voor een alleenstaande is de AOW wel een stukje lager. He, nee, ja, het varieert tussen de 600, wanneer je partner een stuk extra, extra verdient, hmm. tot, tot ongeveer 900. En nog wat ben ik even exact bedacht bij. La, la, laten we niet te veel verzanden in cijfers en getallen, want die kan, uh, nee. niemand zit naast de radio nou, met een blokje om mee te schrijven. Je maar, moet natuurlijk uh, wel opletten Arisland? dat als het om de financiering gaat, uh, want er is nu wel een tendens dat misschien allerlei oudere kortingen gaan uh, verdwijnen, dat die gebruikt gaan worden om, om om dit gat zeg maar te dichten. Maar dan betekent het wel uh, vest ook broekzak voor, uh, voor deze categorie. Dus ja. het luistert straks wel heel erg naar nou, hoop. Waar dat geld vandaan, waar dat geld vandaan komt. Ja. En wat en, u betreft mag het niet van. Nee, kijk, als je, als je deze doelgroep wil helpen. maar je gaat allerlei andere voorzieningen voor deze mensen afbouwen. en dat geld daarvoor gebruiken. dan help je ze dus niet. Ja, maar per waar saldo moet het dan niet. wel vandaan komen? Van de nou, rijkeren is, dan? Dat is een opdracht waar, waar Kamp voor staat. Hij heeft er belang bij dat dit pensioenakkoord ook echt uh, daadwerkelijk doorgaat. Hij heeft ook draagvlak nodig in de Eerste Kamer. Dat is ook reden om de ChristenUnie en Partij van de Arbeid uh, bij zich uh, te houden. Hij heeft draagvlak nodig in, uh, in de Samen. Maar laat maar het kabinet even, zich hier maar eens sterk voor gaan. Maken. Ja, want even concreet: als het niet van de armere af mag, dan moet het dus van de rijkere af. Ja, dat is misschien wel een hele zwart-wit nou, benadering. Ja. Maar het nou, moet nou, wel ik heb er nog een tussenvorm. Nee, of een ander budget. Kijk, het, ik heb begrepen dat er nu 500 miljoen extra budget uh, uiteindelijk vrijgemaakt is voor de AOW. Nou ja, we hebben in Nederland een begroting van 300 miljard, zoals u weet. Dus mm. dat zal hier en daar geschoven moeten worden. Maar nogmaals, we hebben nog even tijd, 2020. Ja, en een rekenmachientje nodig, dat is ook wel <lacht> Dat daar. zeker, maar dat is überhaupt nodig. In de <lacht> ja, maar dat, tot slot, omdat u hier nu toch aan tafel zit, meneer Wintjes. U was dus van de week uh, met mevrouw Jongerius uh, op bezoek bij Mark Rutte. Uh, mevrouw Jongerius is een hele machtige vrouw in, uh, uh, in het land... en is uh, een, uh, het gezicht van uh, uh, uh, de werknemers, zal ik maar zeggen. Als zij um, uh, de positie eigenlijk verliest... dat het pensioenakkoord door de FNV-bonden wordt afgewezen kan haar positie wel eens gaan wankelen? Zou het uh, erg zijn als zou, zij zou moeten opstappen hierdoor? Ja, ik denk dat een breuk in zo'n grote organisatie als FNV altijd slecht is. En voor de rest ga ik niet over het voorzitterschap van de FNV. Nee, maar als waarnemer, want u kent voor haar. Ons, voor ons, ik vind dat ze vecht. Ik, ik heb respect voor haar vechtstijl. Ik heb genoeg ruzie met haar gehad, zoals je weet. We hebben elkaar soms zeer onaardige dingen toegevoegd. Maar ik heb respect voor iemand die ondanks de enorme problemen in de achterban... die deels niets te maken hebben met het pensioenakkoord... maar richting een strijd binnen de bonden, toch doorgaat. En ik heb altijd respect voor mensen die vechten. En ik gun haar dat ze, over, dat ze dit ook redt. Maar als het op dit onderwerp haar kop zou kosten... wat betekent dat, dat dan dat, voor de verhouding in Nederland? Nee, nou ja, als dat... Persoonlijk gaat het nooit echt om. Het gaat om dus uh, om organisaties. Ja, precies. Als dit zou betekenen dat het FNV uit elkaar zou vallen... wat ik niet geloof en ook niet zal gebeuren naar mijn mening... als is alles vragen uiteraard... Ja. dan is dat slecht voor ons. Slecht voor de polder, ook slecht voor werkgevers. Slecht voor iedereen in dit land. Slecht voor het land dus. Ja. Pak pakken er een ander bericht bij, althans een groot interview uit NRC van vandaag. Um, fractievoorzitter Job Cohen van de Partij van de Arbeid zegt daar onder de kop... Rutte verkoopt iets wat er niet is. Heeft hij een heleboel kritiek op dit kabinet en ook op Rutte. En op de vraag zou het goed zijn als het kabinet valt, zegt Cohen heel goed. Tuurlijk. Benieuwd naar uw reactie, meneer Buma. Nou, het, het gaat het... wel over uh, het kabinet waar uw partij in zit, het CDA. Ja, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat als Job hem iets anders zou zeggen, dat waarschijnlijk weer de hier ook over zouden praten. Ja. Dus <lacht> ik, ik vond dat antwoord op die vraag. Ik vond de vraag te verwachten. Uh, vindt u dat het kabinet weg moet en het antwoord ook? Helemaal niks nieuws. Maar nee. Rutte zegt in dit interview ook: hij wil het kabinet ontmaskeren. Is daar reden om dit kabinet of te willen ontmaskeren? Ja, Sorry, Cohen zegt ja. dat, ja. Nou, kijk, de, de oppositieleider uh, zal altijd het kabinet willen ontmaskeren. Ik vind wel, en op zichzelf is Cohen daar ook mee bezig... dat je ook de partij zelf moet laten zien wat je dan wel wil. Dus ik vind, oppositie heeft altijd twee kanten. Inderdaad, dat richt zich tegen een kabinet. Maar het gaat ook over die partij zelf. En op zichzelf vind ik uh, dat Job Cohen daar de, ach, de, de afgelopen 18 maanden ook zeer mee bezig is geweest. Nou is het natuurlijk wel een partij waar dit kabinet heel veel steun van nodig heeft. Want van uh, de gedoogpartner van dit kabinet, de PVV, krijgt het kabinet geen steun in hele belangrijke kwesties. Eurocrisis gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Hoe groot acht u de kans dat de PVV zijn steun aan dit kabinet intrekt? Nou, Dat is een uh, kwestie van een, re een regeerakkoord. We hebben een regeerakkoord met de VVD en een gedoogakkoord met uh, de PVV. En in principe is het zo dat steun aan een kabinet van de PVV... afhankelijk is van de, de, het uitvoeren van dat gedoogakkoord. En ook ik heb dat getekend en ben dus ook zelf uh, mij er zeer van bewust... dat in het belang van Nederland en het belang van het blijven zitten van dit kabinet... Wij uh, het gedogen akkoord gaan uitvoeren. Daar sta ik voor. Ja, meneer Slop, um, hoe taxeert u eigenlijk die uitspraak van uh, Cohen... die toch op uh, belangrijke momenten nodig is om dit kabinet overeind te houden? Namelijk door te zeggen dat het heel goed zou zijn... tuurlijk, als dit kabinet eraan zou gaan. Ja, het is, het, ik ben het met Haarsma Bumme eens... dat dat natuurlijk wel een beetje het verwachte antwoord is. Voor ons is een val van een kabinet nooit een doel in zichzelf. Ik bedoel, je gaat met elkaar op de inhoud... Ga je maar, maar, in maar, maar, om je. de reden te vallen... Ik, ik vind het helemaal geen te verwachte antwoord... want tot nu toe heeft het kabinet steeds... kijk maar naar de discussie over Europa... uiteindelijk ja gezegd tegen het kabinet... terwijl er ook steeds nee gezegd had kunnen worden. Nee, door nee, de Partij van in de Arbeid. Dit interview geeft hij in deze week... waarin uh, de Partij van de Arbeid het kabinet gewoon weer gesteund heeft... als het gaat om de aanpak rond, uh, rond uh, de crisis. Dus hm. uh, als ze dat niet gedaan hadden en hij had dit gelijktijdig gezegd... ja, dan was er een hele andere situatie ontstaan. Ik vind eigenlijk veel interessanter wel de vraag die net werd gesteld... Van, uh, rond de PVV hoe ze in dit debat uh, opereert. Ook wel de vraag van hoe lang tolereren VVD en CDA... nog dat de PVV zich op deze wijze opstelt. Ik bedoel, het is waar, ze hebben geen afspraken over dit onderwerp gemaakt. Dus ze kunnen niet op hen rekenen. Maar nee. ik vind dat Geert Wilders, dat doet hij met name via Twitter... zo ongelooflijk provocerend bezig is richting dit kabinet dat ik me afvraag of dat op deze wijze ook wel uh, zo door kan gaan. Dat lijkt mij voor de sfeer en de onderlinge verhoudingen... maar ook wel voor het uh, draagvlak wat we nodig hebben... om in elkaar moeilijke besluiten te nemen, lijkt me dat een hele lastige. Waarbij u dus denkt, dat kan nooit lang meer duren. Wat bedoelt u ermee met die opmerking? Nou, als je iedere keer zo provoceert, als je een, een gedoogd partner bent... dus je staat mm. dicht bij dit kabinet, je zegt van dit kabinet willen we steunen... en je, en, en je scheldt ze in feite uit, ook voor ezels, dat is letterlijk uh, ja, gebeurd. Als je je ze de, de, de belangen van, van Nederland verkwanselen, ja. dan kun je natuurlijk niet iedere keer wegkomen dat ze zeggen... Ja, doen we bij, alleen maar bij een onderdeel waar we met elkaar geen afspraken over hebben gemaakt. En het lijkt mij niet fijn, ik bedoel, ik heb zelf ook een aantal jaren in een coalitie gezeten. Uh, uh, als je een coalitieverband hebt in een toch al wat uh, bijzondere samenstelling. Dat dan de gedoogpartner op deze wijze ook in de richting van de regeringspartners uh, opereert. Ja, want in feite, uh, meneer Buma, zegt uh, Geert Wilders, uh, zowel Rutte als de Jager, uw partijgenoot, minister van Financiën... hebben zitten slapen in de hele kwestie rond de eurocrisis. Word wakker, zei hij. Ja. Trekt u zich dat aan? Is dat inderdaad vervelend om op die manier met een gedoogpartner uh, om te gaan? Nou ja, ik vind het met name ten opzichte van het probleem wat Nederland heeft, heel onverantwoord uh, wat de PVV doet. Want het is niet zozeer het kabinet dat blijft zitten of niet, maar we praten hier over een echte crisis van de euro. Ja, maar het is onverantwoord. Dat zegt u over het handelen van uw gedoogpartner. Van de PVV, die in dit geval het niet steunt? Ja, absoluut. Want ik vind het onverantwoord om in een crisis die zo groot is... waarin we echt met z'n allen moeten kijken... hoe kunnen we de munt die wij in Nederland hebben... die hmm. onze economie draagt, hoe kunnen we die in stand houden? Daar zouden alle partijen moeten nadenken hoe we die wel in stand ja, kunnen houden. Ja, maar wat bedoelt u nou? Over de, en niet moeten huh. praten over... Uh, alleen maar het, het nee zeggen, waarbij ook het, het, alle kwalificaties... ja, die kwalificaties zijn er, maar het gaat mij om de grote vraag... ben je bereid om ja te zeggen? Dus dat probleem vind ik veel groter dan alle kwalificaties ja, die erbij nou, komen. Nou praten we natuurlijk zo uitgebreid verder over de eurocrisis... en de positie van Nederland erin. Maar u gebruikt dat woord dus onverantwoord van de PVV... maar u bent van die partij mede afhankelijk om het kabinet overeind te houden. Wat zegt dat dan wat u zegt? Wat stelt dat voor? Wat betekent dat? Wat, dat is een, ik zit even te denken hoe ik die vraag moet wegen. Want ik kan niet meer zeggen... Nou, als ik dit. zeg is dat ik... iemand onverantwoord handelt... dan ja. betekent het vervolgens dat ik daar een consequentie uit zou moeten trekken. Want ik wil niet dat dat de volgende keer ja. weer gebeurt. Ja, de consequentie voor mij dat is... Dat zou ik doen ja, dan. Ja, maar hè, maar de maar consequentie ligt in dit geval bij de partijen... en dat zijn het trouwens meer. Want ook de ChristenUnie steunt op dit moment de deal naar Griekenland niet. Ook de SP niet. Dus de partijen die niet op dit moment zoeken... hoe we wel gezamenlijk in Europa die crisis kunnen bestrijden... Nee, maar u snapt dat ik dit nee, helemaal met, niet met bedoel. Echt, en u, weet serieus, ook, u weet ook want het weet, gaat echt over de kwalificaties en alles is leuk. Maar het gaat om een crisis in de euro die we met z'n allen moeten bestrijden. En maar, een aantal partijen, dan denk ik aan Partij van de Arbeid... Nee, maar die zit niet in het kabinet. Nee, weet, nee, maar u praat weer over het kabinet. Ja, want daar crisis. zit u in namelijk. Ja. Dat nee, zo praat, is het verdeeld in de Kamer. Zeker? Je hebt het kabinet, partijen die het steunen... en partijen die niet in het kabinet Absoluut. zitten en die noemen we oppositie. Maar ik praat over een grote crisis in de euro en de vraag of je in de Tweede Kamer, los van het kabinet of niet... bereid bent dat aan te pakken. Toen de VVD in de oppositie zat... Nee, in maar 2010, we hebben... Nee, ik maak het even af. Toen steunde de u VVD U weet dat ook, we om twaalf uur ophouden, he? Ja, toen steunde de VVD ook... het toenmalige coalitie van CDA, ChristenUnie en PvdA. Waarom? Omdat het over iets groters gaat. Maar meneer Buma, waarom kabinet? geeft u niet gewoon antwoord op de vraag... hoe kijkt u aan tegen het onverantwoorde handelen uw eigen woorden, van uw gedoogpartner, de PVV. Dat vind ik en zou dat niet een consequentie moeten hebben? Ja, dat vind ik onverantwoord. Ja, en, dan? Ja, dat, en de consequentie is dat ik hoop dat de PVV... maar ook andere partijen op basis van argumenten bereid zullen zijn om die keuzes te maken die naar mijn overtuiging echt nodig zijn. En dat is voorkomen dat we de afgrond van een crisis ingaan... en dat we de euro weer het vertrouwen laten herstellen. En als die coalitiepartner, of liever gezegd die gedoogpartner dat niet doet... wat u nu vraagt, wat zegt u dan? Dan zeg ik dat we dat natuurlijk wisten toen wij met deze constructie begonnen. Ja, ja, dus, dus het, dus het was eigenlijk zijn. onverantwoord van nu om deze constructie zo op, op te zetten? Nee, ik vind het onverantwoord van partijen die niet bereid zijn op dit moment. En nogmaals, dat is niet alleen de PVV. Nee. om op een uh, toekomstgerichte manier te proberen die crisis te bestrijden. Daar gaat het nu om. Goed, we, we, we praten naar aanleiding van de kranten. maar we gaan natuurlijk gewoon doorpraten. We sluiten wel even het gesprek over de kranten af. Tros, Radio 1. Ruim tien voor half. 12 is het. U luistert naar Trost Kamerbreed. We praten tot 12 uur met werkgeversvoorzitter Bernard Wintjes... CDA-fractievoorzitter Sibrand van huisma buma en ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slop Over de crisis, over wat dat voor ons allemaal betekent... en over de macht van Europa. Ja, we zetten eigenlijk ons gesprek gewoon maar voort. Want meneer Slop, u wilde daar ook op reageren. De consequentie, zou dat eventueel kunnen zijn... Uh, uh, dat, dat het CDA of dat VVD-CDA zouden moeten breken... met gedoogpartner PVV als... Buma zo zegt, dit is onverantwoord? Nou ja, dit is, dit is het grootste onderwerp waar we nu op dit moment eh, nationaal, maar ook internationaal mee te maken hebben. Dus dit kabinet staat voor een geweldige opgave om hier op een goede manier uit te komen. Als dan de partij waar je je aan verbonden hebt, want het is niet een partij buiten de coalitie, maar het is een partij in de coalitie, al leveren ze dan geen ministers, zich op deze wijze opstelt, dan kun je natuurlijk wel zeggen van, dat hebben we afgesproken. Maar mij gaat het nu ook om de wijze waarop dan deze positie door hem wordt ingevuld. En dan zie ik dat Git Wilders, er als de kippen iedere keer bij is, als er iets fout gaat om dat uit te vergroten. Het kabinet in een hoek te zetten. Ook met woorden die je toch eigenlijk niet verwacht als je op deze wijze met elkaar afspraken hebt uh, gemaakt. Wordt wakker, wordt uh, wakker. Ja, even de jager. los van het feit of, of, of. Uh, of men dan gelijk daar consequenties aan verbindt, kan ik me niet voorstellen dat dat gewoon geen uh, gevolgen heeft. zeg maar ook in de onderlinge omgang. Dat maar, kan gewoon niet. Maar anders. aan welke consequenties denkt u dan? Want ja, nou, onderlinge nou, ik omgang. Je kan natuurlijk nou, niet dat met de sfeer elkaar ombleven, onderling ja. daar niet beter op uh, zal worden. Uh, ze ontmoeten elkaar natuurlijk veel. Uh, ik bedoel, als je eerst via, via Twitter vaak, via de media. van alles over het kabinet zegt. en op maandag schuift Wilders weer aan bij uh, de minister-president. en bij de vice-premier uh, uh, Verhagen. Uh, ...ja, dan ga je niet uh, volgens mij in een hele vrolijke sfeer met elkaar uh, daarin verder. Want het ondergraaft ook wel het gezag wat het kabinet heeft. Daar werken ze trouwens zelf ook wel met de communicatie behoorlijk aan mee. Maar uh, dit doet er nog eens even een schepje bovenop. Het is overigens anders overigens de opstelling ja. van de ChristenUnie. is niet dat wij ons onttrekken aan verantwoordelijkheden. We hebben het steeds gesteund. We hebben alleen bij het tweede noodpakket van Griekenland gezegd... ...we vinden niet dat je schulden op schulden moet blijven stapelen. Dus daar hebben wij andere invullingen voor ogen. En ja, dat is niet gesteund een door de van het kabinet. He? Zou, voor, ja. En dat zit er nu voor, voor een voor heel klein stukje lange... ogen wel zin. in, uiteindelijk, voor 20 uh, miljard. Maar wat ons betreft uh, zijn we Griekenland eigenlijk bezig verder de strop onder de nek te uh, steken. En ja. dat is niet echt een, een structurele oplossing. Ja. Meneer Wintjes... Maar dat is, ja, uh, uh, is om nee, wel een interessante ja? stelling hoor. Want hij is wel de vraag voor hoeveel je dan vindt dat Griekenland kwijtgescholden ja. moet worden. Ja. Ja. Nou oké, okay, daar komen we ja, die dat details... Is, dat is wel een belangrijke discussie. Zeker, omdat opgeven, ik schrijf het onmiddellijk op. Ja, want ook daar moet je open zijn over de cijfers. Ja, oké. Okay. Ook, uh, uh, ja. Ja. Ja. ook daar? Ja, We gaan ja. het over die openheid hebben. Ja, Precies, meneer Wintjes, hoe kijkt u daar dan... U zit niet in het kabinet. Maar u heeft er wel mee te maken. U maakt daar afspraken mee. En u vertegenwoordigt ondernemend Nederland. En wat vooral in het buitenland natuurlijk actief is. Hoe, hoe, hoe taxeert u die positie van dat kabinet? Wat we nou zo even bespreken. Een, een coalitie met een gedoogpartner Die eigenlijk van heel veel standpunten van het kabinet niks moet hebben. Ja, ik luister natuurlijk met enig interesse naar de discussie hier op tafel. Met veel interesse ik. zelfs. Want uh, ik ben, zoals u zegt, geen politicus. En bekijk het van een andere, vanuit een andere positie. Interessant dat er over het woord onverantwoord zoveel gesproken wordt... dat het gekste woorden op dit moment gaan over de tafel binnen, binnen de politiek. Mm. En daar is onverantwoord nog een heel net woord bij, als ik dat eerlijk mag zeggen. U zou een ander woord... Wat echt onverantwoord is, is het volgende. Kijk, en daarom ben ik toch al blij met de reactie van, van Cohen in de krant. Wat onverantwoord is, is dat het allerbelangrijkste... en het belangrijkste wat de 20 twintigste eeuw leren kennen in de geschiedenis... Mm. is Europa. Dat is geen ander voorbeeld van een versterking van vrijheid, versterking van economie, van, van, van uh, beweging van mensen en kapitaal en wat dan ook. Dat is het grootste voorbeeld, wordt iedereen ook gezien in de wereld, dat is Europa. Het is totaal onverantwoord om zelfs maar te denken. Dat een wereld terug zou kunnen gaan naar landen die onafhankelijk zijn. Die niet samen een munteenheid hebben. Die allemaal zich weer terugtrekken achter de buren. Dat is echt onverantwoordelijk. Nee, dan is het toch een relevante vraag. Uh, hier Uw vraag op is tijd relevant. Sorry. Dank u wel. Extra aantekening maak ik hiervan ja. voor later. Uh, dan is het toch een relevante vraag om uh, hier op tafel te leggen. Het punt dat een gedoogpartner die het kabinet overeind houdt. Dat die precies totaal anders denkt waar u nu een pleidooi voor houdt. Ja, nou ja, nou Kijk, VNO-NCW heeft altijd gezegd dat we dus de mening van, van de heer Wilders over Europa uh, onverantwoord vinden. Dus ik, ik herhaal gewoon wat we altijd zeggen. Ja. We, we weten dat dit land geregeerd moet worden. We hebben steun gegeven aan een kabinet uh, CDA-VVD met gedoogsteun uh, van de PVV. Wat er nu gebeurt wisten we. Wat ik belangrijk vind, is dat er dan toch ziet dat, dat in Nederland iets zich ontwikkelt. En dat is toch wel weer mm. de kracht van dit land. Dat ook de oppositie het onverantwoord vindt in zo'n belangrijk dossier. nu de eerste de beste gelegenheid te vinden om de stekker eruit te trekken. En dat vind ik belangrijk. Ja, maar ik, ik sta nog wel even stil bij het feit dat u uh, de woorden van Cohen onderschrijft. Want die zegt namelijk ook dat het kabinet best zo snel als mogelijk weg kan. Ja, dus nou ja dat... goed, ik, ben, ik zei het begin al, ik ben geen uh, politicus, dat schijnt hij uh, te uh. moeten zeggen, daar ben je oppositie voor. Maar hij zegt ook dat Europa ongelooflijk belangrijk is ja. voor, voor Nederland. En niet alleen voor ondernemers, maar ook voor werknemers. En ook voor gepensioneerden. Ja, u wordt door uh, Geert Wilders overigens ook in... Uh... Uh, zijn Twitter-activiteiten, uh, VNO-eurofiel genoemd. Hè, wat in dit verband staat ja. voor een ernstige ziekte. Ja. En hij wil duidelijke taal over de euro. Oké, okay, geen cent naar noodfonds, Grieken uit de euro. Geen euro-regeringen, minder Europa. Dat klinkt heel anders dus. Hè? Ja, maar dat ben ik gewend. Ja. Ik bedoel, als, ja, in mijn functie heeft... krijg ik regelmatig dat soort zaken naar mijn hoofd. Maar daar word ik niet. Ik, het enige wat wij zeggen is. Dat, heb ik ook, uh, dat hebben we ook met de heer Rutte besproken. Het fundament van Europa is voor Nederland. Ongelooflijk belangrijk. Niemand kan maar inschatten wat het opbreken van, van Europa betekent voor Nederland. Eén ding is zeker: het wordt een catastrofe als Europa uit elkaar zou ja, nee, vallen. Si heel ja. simpele verhaal. De heer, de heer Cohen noemt dat ook. Wat mensen gewoon vergeten is los even van de bankengeld verliezen, los van andere zaken. We exporteren naar Zuid-Europa gigantische bedragen. Het Nederlands bedrijfsleven heeft voor 48 miljard geïnvesteerd in Zuid-Europa. We exporteren meer naar Italië, en de heer Cohen zegt dat ook, dan naar alle BRIC-landen, Brazilië, Rusland, India, China bij elkaar. Moet je voorstellen dat, we, dat de, de, de Spanje teruggaat naar de PCTA. de grootste Concurrent van ons Westland, op het van tomaten en komkommers, is Spanje. Een kleine EHEC-bacterie-epidemie betekent paniek in het Westland. Moet je je ja. voorstellen dat ze 30, 40 procent de pc-ta gaan delen. Ja, dan, dan is de economie in het Westland kapot. Ja, als dan... en dat is misschien een heel naar beeld, want ik wil juist ja. een positief beeld brengen. We hebben er zoveel belang bij gehad bij deze, bij deze ontwikkelingen in Europa. En we kunnen er nog veel meer belang bij krijgen wanneer de echte grens opengaat. Het feit dat er tien landen staan te wachten op de knieën om lid te worden van dat monster... althans, als ik wilde mag, mag citeren, Europa... moet toch te de denken geven. Ja, maar als u dat dan zo bewogen gezegd naar Mark Rutte... zoals u om, uh, waarschijnlijk heeft gedaan in het torentje ja, afgelopen week... En, we, en heeft u ook natuurlijk de PVV genoemd... mag ik aannemen in dit verband? Huh? Nee, ik heb, ik heb in het oh, nou ja, torentje hebben we dus. Ja, u, u, u citeert iets van, van de heer Wilders, daar reageer ik op. Uh, hmm. wij, zeggen, wij praten gewoon met het kabinet. Oké, okay, maar wat zegt Rutte dan? Rutte Als zegt aan mij. hij Hij, hij luistert naar mij, hij vertelt me natuurlijk ook in alle eerlijkheid, dat het te maken heeft met een gedoogpartner. En, en ik zeg ook tegen hem dat ik het belang bij heb... dat hij het kabinet overeind houdt. Ja. Dus, uh, maar de, de kern van het verhaal, het belang van Nederlandse ondernemers... en Nederlandse burgers uh, bij Europa, dat erkent hij als geen ander. Dat, dat wil dan ook zeggen dat uh, premier Rutte... Overtuigd zou moeten zijn van die eenheid van Europa. Nou, is er uh, afgelopen week is er natuurlijk een enorme toestand ontstaan over het steunfonds aan Griekenland. En het feit dat Finland daar een eigen zelfstandige deal mee zou hebben gesloten. Uh, meneer Buma, was u trouwens verrast door dat nieuws? Nou, wel zoals dat naar buiten kwam. Met, Finland heeft een deal uh, met Griekenland. Ja, wij wisten dus dat, je, dat, dat er. Uh, in, want in u wist dat niet? Nee. nee dit, tot, voor tot, iedereen was de verrassing hetzelfde. En zeker de vorm van die deal. Hè, want dat, ging, uh, dat gaat uh, ten koste van de anderen. Ja, Toch ja. zegt meneer Rutte, gisteren in de persconferentie... het had iedereen kunnen weten. Staat in de stukken, staat in alle buitenlandse kranten. Kan, maar voor mij was dat in ieder geval op dat moment een, uh, nieuw. Dat op die manier, hè, de, de, ook de manier waarop... Ja. want er is wel gezegd Finland spreekt met Griekenland... maar op die manier een miljard... Uh, uh, uh, borg had wij spreken van Griekenland. Dat had u het nieuw. willen weten? Uh, nou, ik vraag me af of het buiten op dat moment buiten Finland en Griekenland bekend was, omdat die samen aan het spreken zijn gegaan. Ja, maar en had u het op... willen weten dat er op deze manier gesproken wordt over zo'n ja, gaat om ja, ik harde denk de Dat, dat we hadden willen weten. Ja. Dus dat had de premier of minister de Jager moeten vertellen. Nee, het punt is dat. Um, Finland en Griekenland op een gegeven moment naar buiten komen. Met, we hebben een afspraak gemaakt. Waarbij andere landen, maar dat vind ik ook het grootste verwijt, aan beide landen overigens, andere landen niet van wisten dat ze op die manier met elkaar aan het praten waren. Nou, dat is het probleem. Rutte zei gisteren in de persconferentie, ja. hij heeft uren naast zijn Finse collega gezeten en ja. hij heeft op een gegeven moment tegen hem gezegd: joh, als jij dat wil, gaat vooral proberen. Ik geef je naar nou, mijn zegen nog net niet, maar uh, gaat ja. vooral proberen. Dus minister, meneer Rutte wist dat Finland op deze manier met Griekenland in gesprek zou gaan. Had u dat willen weten? Nee, maar van nogmaals een keer. Dat, dat, dat, wij vooropstellen trouwens dat de Kamer... op dit moment over heel veel van die dingen de vragen aan het proberen aan het stellen is. Want we hebben heel veel antwoorden nog niet. Maar dat op die manier... op een gegeven moment de Finse en de Griekse ministers naar buiten komen... met we hebben die en die deal. Dat is de verrassing. En dat is erg genoeg. Want uiteindelijk ook hier zeg ik... het gaat om het redden van die euro. Ja, met, dat snap ik. Wat me. Finland Toch en Griekenland doen... Wacht, nu even, op, meneer, wacht meneer, even meneer Buber. Ja, Had u Biba, dat, dat niet gewoon moeten weten... Nou ja, ik, ik vind op zichzelf dat die landen niet zozeer naar mij als parlementariër... Nee, had u dat... Had u, dat uh, u zit in het kabinet. Er is een overleg geweest in de Tweede Kamer... waar de, van de hoed en de rand is gevraagd over die afspraken ja. die op 21 juli zijn bekrachtigd in Brussel. Had u het moeten weten? Vindt u? Maar ik, ik snap uw vraag wel, maar uw vraag gaat er volgens mij van uit... dat de, uh, het kabinet dit wist op deze manier. Nou, dat, dat het zegt, het dat zegt uh, Rutte dat uh, u het had kunnen weten. En uh, uh, nou, u wist het nou, niet, ik... dus had u dat nou moeten weten, ja of nee? nee? Ik... Ik, u, ziet, u, ziet het, u, u zegt, u, u probeert... En Hoe dat zou u ik wel, het vragen? U wat zou ik wat vragen? Nou ja, de, mijn vraag werkt niet. Dus hoe nee, zou u vraag het vragen? Nee, dat werkt niet. Nee, dat is duidelijk. Maar dat komt volgens ja, mij, omdat is... u de suggestie werkt dat de minister-president, en daar hebben wij gewoon zelf de vraag nog over, wist, dat Griekenland en Finland aan het praten waren over een miljard euro uit het noodfonds als borg ja. voor de Griekse lening. En dat is volgens mij niet zo. Als dat wel zo is, dan, had, dan was dat algemeen bekend. Maar het enige wat bekend was, ze proberen een deal te sluiten. En dat is verteld. En wij willen ook weten hoe het kan dat ze met z'n tweetjes... om maar even zo te zeggen, in het geniep, deze deal willen sluiten. Want zo ervaart u dat wel, in het geniep? Ja. Dat vind ik wel, want ze hadden open moeten zijn... Griekenland en Finland naar andere landen... die ook die bezwaren hadden. Absoluut. Ja. Ja. Nou, Dat laatste is volgens mij geen terecht verwijt... in de richting van, uh, van Finland. Ze hebben gewoon de ruimte gekregen dus om met uh, Griekenland... te gaan onderhandelen over een uh, onderpand. In, in hele bedekte termen, niet met de naam Finland erbij... is dat wel in de verklaring uh, terechtgekomen. Ja, en ook onderpand wordt niet genoemd. Men noemt het een financiële zekerheidsovereenkomst. Precies. Dus en, uh, dat er gesprek eventueel nog gevoerd zou kunnen worden... dat hadden we kunnen weten. Niet welke landen. In de debat in de Kamer is het overigens wel aan de orde geweest. Zelfs afgelopen dinsdag is het woord onderpand nog uh, genoemd en uh, is ook daar de naam van Finland aan verbonden geweest. Dus ik verbaas mezelf heel erg over nu de communicatie van het kabinet, dat Rutte heel erg verbaasd doet en zegt van, oh, ik dacht dat het om een eiland ging, is sowieso al een hele bijzondere uitspraak. Uh, maar ook dat hij dan zegt van, ja, we vinden het slecht, maar als zij het krijgen, dan willen wij het ook hebben. Ja, als je het slecht vindt, dan moet je het ook niet zelf willen hebben. Dus ja. wat vindt u dan van zo'n uitspraak? Nou, dat vind ik een, een hele verwarrende communicatie. En eerlijk gezegd kan onze minister-president dat op dit moment helemaal niet gebruiken, want hij had net een hoofdstuk afgesloten rond verwarrende communicatie. En dat gaat ook een beetje in, meneer Wientjes, tegen het gesprek wat u dan heeft gehad met Rutte waarin er wordt gesproken over de eenheid en het belang van Europa. En dan zegt Rutte een dag daarna: Het is een slechte maatregel, maar als die geldt, dan wil ik hem ook. Nou, ja, hier hebben we uiteraard in het torentje niet over gesproken. Uh, mijn reactie is eigenlijk heel simpel. Uh, er is natuurlijk onder enorme druk is er een overeenkomst afgesloten. Ik heb mijn leven ook veel als ondernemer, ondernemer uh, overeenkomsten afgesloten. En dan komt vaak voor dat iemand denkt handiger te zijn dan de rest. Wat doe je dan als de rest terugfluiten? Niet accepteren. Ik vind gewoon, dat, dat, dat zal ik ook zeggen als ik de net mij om advies zou vragen, wat ze in dit geval uiteraard niet doen. Ik zeg, wees nou verstandig, jongens. Uh, ga naar Finland. Ga niet naar, ga naar Athene om hetzelfde pand te eisen. Ga naar Finland, ga naar Brussel. En zeg, jongens, dit kan gewoon niet. Maar Nieuwe die vraag is, is gisteren tijdens de persconferentie natuurlijk ook gesteld. Dan zegt Rutte, wij moesten hier wel mee instemmen, want anders was Griekenland omgevallen. Nou ja, kijk, ik weet niet precies hoe dat, hoe dat in Brussel gegaan is. Ik, ik ga ervan uit dat uh, er afspraken gemaakt zijn die gewoon. Netjes en ver zijn. En als iemand van de partners daar een gaatje in ziet, elk contract heb je altijd wel een gaatje. Ja. En daar misbruik van maakt, moet je gelijk terugslaan. De 16 andere landen moeten zeggen: dit gebeurt gewoon niet. Klaar. Dus u noemt dit gewoon dan misbruik maken van? Nou ja, gebruik zeg ik. Be ja. het ongetwijfeld staat het in het contract. Ik heb het niet gelezen. Nee. Maar, maar ja, alle contract heeft mazen. Alleen de geest van het contract, die moet je naleven. En die is 17 landen, samen uit, samen thuis. Ja. En dat betekent ja. ook dat je dit niet doet. Maar de, de unanimiteitsregel geldt natuurlijk hè? in Europa. Alle 17 landen moeten het daarmee eens zijn. Finland was het daar niet mee eens. Dat is onder invloed van de populistische partij daar, de, de echte Finnen. Onder invloed daarvan is nu deze afspraak gemaakt. Nou ja, ik, ik ben er niet bij geweest, maar Finland is er wel mee eens. Ze hebben er allemaal voor de camera gestaan. Ook Finland. Wij gaan Griekenland steunen. Dat er dan ergens een, een, een paragraaf was. Ik heb begrepen dat die paragraaf nog ineens... waar ook niet Finland in genoemd In de Finland staat daar niet nee. in. Dus het landen een mogelijkheid hebben iets extra's te regelen. Op dat moment reken je ze af op de geest van de overeenkomst en niet op de letter. Meneer Buma, ik begrijp uh, terugdenkend aan wat u eerder gezegd heeft... Uh, dat u daar meer over wil weten van de premier. Dat u het ook graag had willen weten. Dat u het dus niet wist. Maar dat punt wat de windjes nu op tafel gooit, euh, zou het kabinet als standpunt moeten hebben. Wij gaan daar dus voor zorgen dat dat niet gebeurt, dat Finland er zelf een slaatje uitslaat. Nou, dat is natuurlijk de beste uitkomst. Uh, ja, dat is uw inzet. Ik, dat zou de inzet moeten zijn van u. Maar ik zit niet aan die onderhandelingstafel. Nee, maar dus... u praat er wel over in het kabinet. U kan wel tegenvoorstellen van het kabinet ja of nee zeggen. Nou, dit, dit gaat om wat de Kamer op een gegeven moment zal moeten vinden... op het moment dat alles bekend is rond die deal. Nou ja. En wij moeten besluiten. Oh, en dan is de vraag, uh, is, Grieken, is, is Finland bijvoorbeeld bereid iets anders te doen? Maar ik denk dat eerlijk gezegd dat niet alleen Nederland uh, dat zal vinden... ik denk dat 16 landen dat zal vinden. Want het probleem, en dat vind ja. ik het grote probleem van deze deal... Kijk naar de discussie bij ons. In ieder land is die discussie over moeten we dit op deze manier doen. Precies. Die 17 landen zeggen op een gegeven moment... ondanks dat in ons eigen land de protest is, moeten we dit doen. En dan moet niet één land proberen net iets slim, het slimste jongetje ja, te zijn... Nee. en er meer uit te halen. Of ze mogen of niet, daar moeten ze de transparantie in hebben. En daar moet dus alle energie op gericht worden. Bent u het dan, de dan de niet eens met de minister-president die zegt van... als. Als Finland het krijgt, dan willen wij het ook krijgen. Want ik vind dat zo onhandig van hem en, dat hij dat op ja, deze wijze dat, nu dat gedaan is, heeft. En dat is, zei hij gisteren, de inzet van Nederland. Als Finland het krijgt, dan willen wij ja, het, het ook. Maar het bijzonder dat was de natuurlijk de inzet wel, de teksten van de minister van Financiën waren ook weer wel anders. Ja. Uh, die zat meer in de lijn van, uh, ja, dat moet wel goedgekeurd worden straks door Europa. En uh, de kans dat dat gaat gebeuren is niet zo groot. Maar dit is zo slecht. We moeten... Nee, maar dus je zei ja, net maar... goed. Wat is uw dus vraag nou ja, wat, wat, Ik ben wel wat benieuwd of u vraag de CDA daarin staat. Nou, maar ik, ik vind het eerste wat, wat 16 landen dus nee, tegen... Geef nou even, doen nee, doen we even leuk mee. Geef nou gewoon antwoord nee. op, op wat hier gevraagd wordt. Nee, want ik vind het te serieus om, uh, om het op die manier te noemen. Dat ik het serieus antwoord wil nou, geven. Ik, dat, dat dat ik het meen geef. het ook serieus. Ja, ja nee, maar... maar, maar ja, zelfs ja, u nog nou even, want te luisteren snap het niet. Mag, mag, mag maar, ik zien dus komen? Ja, dat, doe kijk, maar. Als er nou één ja. land is, even, even los van de discussie... een interessante politieke discussie... Ja. Uh, maar los van dat, als er één land profiteert van euro is het Finland. Nog in je hand, ja, nooit zo'n succes geworden. Dus de het zullen wel het laatste wat ze doen... uit, de, uit het verdrag weglopen. Dus gewoon even spelen. Fluit die vinden terug ja. en het komt wel goed, denk dus ik. Dus de vraag van, van u, meneer Slob, aan de heer Buma was... heel concreet ten aanzien van dat punt... Nou ja, of, of de minister-president vast moet houden aan de lijn... dat Nederland uh, op het moment dat Finland iets zou, eventueel zou kunnen krijgen... dan ook hetzelfde zou moeten moet hebben. Ook al vind je het slecht. Zeker als het om geld ja. gaat, is het natuurlijk bijzonder. Want we, steken, we geven geld aan Griekenland. En dan wordt er weer een deel van dat geld wordt dan weer aan Finland gegeven. Die kunnen er weer ja. wat mee gaan doen. Pad. Ja. Nou, Duidelijke vraag. Meneer Buurmaat, duidelijk antwoord. Eerst, uh, Finland moet het niet doen. Doen ze het toch? Dan moet Nederland datzelfde eisen. Oh, dus en dan, u vindt dat... Ja. Ja, want uh, dan is namelijk, op, op dat moment heeft Nederland de solidariteit eronder gehaald. Ja, maar dan gaan meer landen dat doen hè. Ze het hele akkoord. Ik vind het verstandige tactiek. Ik vroeger voor grook. Uiteindelijk ja. komt het erop neer dat dan alle 16 landen dat het gaan, want er gaan weten. Precies, landen... alles... nee, maar dan krijg je namelijk het punt. Dat als Nederland dat niet doet, dan zegt Nederland nu al: van. Uh, de Finland komen er mee weg. De Finland mogen er niet mee wegkomen. Dus Nederland moet dan inderdaad zeggen, als Finland eruit stapt, op deze manier. Dan, dan, dan, is deal dan, dan doen wij het ook niet. En dan versnippert, dus ook. dan versnippert dus de boel. En meneer Wintjes, wat heeft dat dan voor consequenties? Want u zegt, dan zijn we terug bij af. Ja. Terwijl u als VNO-NCW juist aandringt haast maken. Kijk, het moet nu snel gaan wat door. Wat we met elkaar moeten doen is gewoon een keiharde regels hebben dat landen als Griekenland zich gedragen. Dat is het belangrijkste. Ik heb het, we moeten regels hebben, zoals we het in Nederland hebben. Ik heb de artikel 12-procedure een keer genoemd voor, voor niet-deskundigen. Dat is de procedure, dat wanneer, oh, gemeente, gemeente, ja. wanneer de gemeente zich niet aan de regels houdt... komt hij onder curatelen te staan. Dat hebben we nu bereikt bij Griekenland. In maatwerk voor Griekenland. In de toekomst vind ik dat het voor alle landen moet gelden. Eén systeem voor curatelen. Dat moeten we nou uit gaan voeren. Als we ruzie gaan maken als crediteuren. Uh, ja. Dat was het domst wat je kunt doen. Als, als je vo, vroeger in mijn vorige leven. als je met elkaar een vordering had op een klant. en je ging onder elkaar ruzie maken. weet je zeker dat de klant nooit dat betaalde. Ja. Dus ik denk over. gewoon. kijk, en als het, het spel moet spelen eerst. dan gaan wij ook hetzelfde eisen. dan weet ik precies wat er gebeurt. Een, een dag later zitten die vier landen in Brussel. en praten met Finland. jongens, nou is afgelopen. En ja, zo moet het mijn, ook gaan. Dat gaan. is mijn fundamentele kritiek op wat er nu gebeurt. We blijven nu hangen in dit soort dingen. Onhandigheden, verskeerde communicatie. En we moeten daar bovenop uitstijgen. We moeten door. We moeten nu zorgen precies wat de heer Wintjes hier ook aangeeft dat als we met elkaar afspraken hebben gemaakt in Europa rond het stabiliteits- en groeipak bijvoorbeeld, dat er dan ook uh, scherp wordt toegezien dat het ook nageleefd wordt. Dat hebben we nagelaten in de afgelopen jaren. Frankrijk en Duitsland zijn daarin voorop gegaan. Die hebben een normvervaging gedaan. En dat zijn nu wel de landen die ferme stappen naar voren zetten. Zeggen van er moet nog meer naar autonomie naar Europa toe. Maar ze zijn niet eens bereid, de autonomie die al naar Europa toegegaan nee. is, om die op een goede manier in te vullen. Maar dus het gaat niet verder. Dan doe ik want als je dan inderdaad nu zegt, met terecht, we moeten die stappen vooruitzetten... Hmm. dan begint dat met een deal op 21 juli en die ook uitvoeren. Terwijl jullie al hebben gezegd, die deal is niet goed. Want de ChristenUnie in zijn eentje wil dat Griekenland wel degelijk schuld afwaardeert... en in veel meer, veel meer schuld afwaardeert. Die deal van 21 juli, dat is de deal die Europa heeft gemaakt voor het dat steun van wezen, Griekenland. Dat is zeg maar, de ja. tweede ronde Even van een een redding van Griekenland... die de basis moet zijn voor verder herstel van vertrouwen. Nee, er zit nog iets anders onder. We hebben hier met een schuldencrisis uh, te maken. Dat moeten we maar eens een dikke streep onder gezet. Het gaat om schulden. De schulden zijn enorm hoog geworden, duizelingwekkende hoogte. Niet alleen overigens bij een land als Griekenland, maar ook bij heel veel andere landen. Denk aan Amerika. Uh, dat is echt absurd wat er in de afgelopen jaren gebeurd is en onverantwoord gedrag is geweest. En we zullen dus ook met elkaar de inzet moeten hebben om die schulden minder te krijgen. En op het moment dat je een land te hulp schiet, zoals Griekenland, eh, omdat ze door die schulden in de problemen zijn gekomen, maar je gaat in je aanpak van, uh, van dat probleem, de schulden daar alleen nog maar vergroten... dan ben je misschien voor de korte termijn, als het om de financiële markten gaat... misschien wel een beetje rust aan het creëren. Maar op de langere termijn zal dat dus niet gaan helpen. Zal het land nog verder in de problemen komen. En dat is een fundamentele kritiek van ons geweest op het tweede noodpakket. Uh, op een bepaald moment zul je dat, zoals ook heel veel economen overigens toen ook uh, gezegd hebben... en nog steeds zeggen, zul je dat een keer moeten accepteren. En zal het dus een zekere afwaardering uh, moeten zijn. Maar dan is de, natuurlijk de kernvraag ja. hoeveel afwaardering, hoeveel verlies moet je op dit moment al op Griekenland nemen... en dan ook nog zonder dat andere landen hetzelfde probleem krijgen. Maar hoeveel willen jullie kwijtschelden? Maar dan nee. gaat het echt over geld. Het gaat over even, geld. Het probleem is veel hoger. Ja. hoger. En het zou zo goed zijn... en daarom waardeer ik ook wel de uitspraken van de ChristenUnie... die toch die mago heeft van euro te zijn... dat we nu een veel groter probleem hebben. We moeten Europa overeind houden. En dat betekent de euro. En de discussie over afwaarderen van Griekenland... is een mini-discussie. Het is de kleinste, nou niet de kleinste... maar één van de kleinere economieën. Speelt geen rol. Alleen het domino-effect daarvan, het voorbeeldeffect op de beurs is gigantisch. Want Spanje, Italië... De facto Italië? is dat natuurlijk afgewaardeerd. Want als, jij nu, als je nu als pensioenfonds geld hebt staan bij Griekenland... heb je al lang een voorziening moeten nemen. De banken hebben lang voorzieningen genomen. Maar het het probleem is het domino-effect. Als wij, en daarom ook mijn voorstel voor een artikel 12-procedure... als we van tevoren een systeem hadden, een keihard systeem... niet zo slap zoals terecht hier gezegd wordt aan tafel... dat de Fransen en Engelsen meteen uh, konden zondigen tegen de afspraken... maar een keihard systeem waar precies beschreven staat wat de procedure is... zoals bij een artikel 12-procedure... dan had je Griekenland kunnen isoleren... Ja. Dat, dat, zijn dus dat, daarom in de toekomst zal er iets dergelijks moeten komen. Dat hè? zijn ook wel uh, de, de plannen, althans die richting willen een aantal landen natuurlijk wel ja, uit. Hè? Strenger wel. toezicht, ja, ja. een sterkere ja. positie voor Brussel en straf als je je niet aan de regels houdt. Daarmee ga je wel steeds meer richting een politieke unie natuurlijk. Ja, Kijk, wat, wat waar ligt de lijn, dan kunnen de politici beter zeggen, waar ligt de grens tussen economie en politiek? Economie ja. is ook politiek. Nee, maar... Ik vind wel dat we dus het moeten beperken tot als het met economie te maken heeft en met discipline te maken heeft, met budgets te maken heeft. Dat is natuurlijk ook politiek. Ja. Ik, bedoel, ik heb er geen enkele behoefte aan. Bijvoorbeeld wat Sarkozy wil: en, en, en dat dus, uh, Brussel de tarieven van onze vennootschapslasting vast, vast gaat stellen. Daar heb ik geen enkele behoefte aan. Ik heb geen behoefte aan dat achter Jorge ik niet meer kunnen praten over het sociale gebouw in Nederland. Dat soort dingen wil ik niet. Maar wat het te maken heeft met het budget, dat moet, daar moet een controlesysteem nee. voor zijn. Maar goed, richting politieke. Daar uh, stijgen er heel veel partijen bij. M meneer Slob, uw partij ook. Nou, de heer zijn het gelijk, dat er voor. op verschillende niveaus nu gewerkt wordt. Het, het, de, noem het maar dan de kleine veenbrandjes. Dan gaat het om heel veel geld, zoals rond Griekenland, Italië, Portugal. En de angst dat het ook gaat overslaan naar, naar grotere landen. Daarnaast de discussie van wat we echt naar de toekomst toe uh, gericht zullen moeten doen. En dan vind ik dat we allereerst echt moeten leren van de fout die in de afgelopen jaren is gemaakt. En dat is dat we wel met elkaar afspraken hebben gemaakt, maar dat we er niet op hebben toegezien dat ze werden ingevuld. Dat moet nu gerepareerd worden. En dat wordt ook met volle kracht nu uh, gedaan. Al zijn het met name weer Duitsland. En Frankrijk die, die echt dwars liggen als het gaat om de instrumenten die daarvoor in moeten worden gezet. Zoals bijvoorbeeld automatische sancties, boetes, inhouden van fondsen en dergelijke. Dus laten zij dat verzet alsjeblieft opgeven. Maar de democratische legitimiteit van de maatregelen die we nemen is ook ontzettend uh, belangrijk. En daarom ben ik wel heel sceptisch. Dat woord mag in dit opzicht wel gebruikt worden. Als ik kijk naar Merkel en Sarkozy die dan de regeringsleiders weer een hele zware rol willen geven. Dan wordt er gewoon met een boog rondom de Europese Commissie, rond het Europees parlement om. Wordt er macht leergelegd bij het regeringsleiders uh, en de democratische controle en legitimiteit is daarvan uitermate uh, zwak ja, en hun, slecht. Hun voorstel is dat regeringsleiders één keer in de zoveel jaar bij elkaar gaan zitten om Twee te kijken als, of iedereen uh, alles Maar ze, ze trekken goed, de macht naar zich toe. En ja, maar, dan... maar, maar meneer Slob, het is natuurlijk wel zo, er is er afgelopen jaren ook met het verdrag van Lissabon wel een betere positie gekomen voor het Europees Parlement en heeft steeds meer invloed, dat kan u toch niet ontkennen. Maar dat dus u doet nou verdrag... net een beetje alsof de Duitsers en de Fransen het verder allemaal alleen gaan uitzoeken. Nee, datzelfde verdrag heeft ook de, de, de regeringsleiders een zwaardere en stevigere positie gegeven. Die willen ze nu verder uitbouwen. Uh, uh, en natuurlijk moet je kijken naar gezaghebbende instituties in, uh, in Brussel die ook in kunnen grijpen op het moment dat het fout gaat. Maar dat kan wat ons betreft al binnen de autonomie die nu is overgedragen. En gebruik dat nu dan, zoals we dat de afgelopen jaren helaas niet gedaan hebben. En ja. gaat dan niet nu alweer allerlei nieuwe autonomie overdragen waar het niet eens nodig is. Kijk ook naar de land als de Verenigde Staten. Het is wel een politieke unie. Ik geloof niet dat het daar echt heel over gaat als het om om de nee, uit. Maar u snapt ook de woorden van Wintjes, die toch heel duidelijk zegt... doe nou meer samen, eh, omarm die euro, daar eh, leven we allemaal van... daar zijn we afhankelijk van... en probeer ook minder eh, je nationalistische gevoelens te uiten. Daar komt het toch ongeveer op neer, meneer ja, Wintjes? Ja, ja. Ik kan ja. zo bij u in dienst, merk ik. <laughs> maar meneer Slob, daar gaat het toch om? Daar moet je toch gewoon ja tegen zeggen? Dat hebben we gedaan. Op het moment dat we met de euro zijn gestart... is er ook autonomie eh, overgedragen. Maar wat we dus niet gedaan hebben, is... De, de, de instrumenten aanleveren op het moment dat het fout gaat... dat landen zich niet houden aan afspraken. En, en dat, dat gat, wat, wat dus er, dat we heel bewust een weeffout... die heel bewust uh, in de afgelopen jaren er is geweest... dat moet nu echt een keer afgelopen zijn. En wij zullen ook alle maatregelen steunen... die genomen zullen worden om dat te doen. Meneer Buma, eerder deze week pleitte u met een groot stuk in de krant... voor een Europese begrotingsautoriteit. Dat wil zeggen dat u dus ook meer macht wil voor Brussel. Nou, ik moet zeggen dat wat Arie Slop zegt, dat kan ik zonder meer onderschrijven. Uh, want je moet inderdaad de, het afdwingen van het houden aan je begrotingsregels, die je al hebt afgesproken. Dat moet je veel sterker maken. En een Europese en, begrotingsautoriteit, betekent dat dan... een soort minister van Financiën van Europa? Nee. nee um, wie dat is of wat, dat is, de, dat is in discussie. Maar laat ik wel zeggen, dat moet nooit de reden zijn... om het niet te doen. Feit is dat het belangrijkste is dat Europa... landen die er een potje van kan maken... onder Cura kan stellen... en zeggen, jij gaat je nu wel aan de regels houden. En welk, wie die autoriteit moet hebben... want om die autoriteit gaat het. Daar moet je over discussiëren. Ik vind dat Arie, tere, Arie Slob terecht ook zegt... dat nu. Praten we over de Europese regeringsleiders. Ja, dat zijn weer de zeventien. Wat, wat gaat het niet werkelijk doen? Dus wie dat gaat doen, vind ik oninteressant. Als het maar gebeurt. Arie is de houding van het CDA duidelijk genoeg, vindt u, in deze kwestie? Niet helemaal. Uh, aan de ene kant wel uh, om te pleiten... voor een begrotingsautoriteit, uh, wat in principe wel al... in de Kamer aan de orde is geweest. Het is zelfs ook in de vorige kabinetsperiode een motie geweest... die bijna kamerbreed alleen SP en de Partij van de Dieren... geloof ik niet ja. gesteund uh, hebben. Dus die lijn was al uitgezet. Natuurlijk is het ontzettend belangrijk waar je dan zo'n autoriteit ja. neerzet. Ik zit niet te wachten op een nieuw gebouw in Brussel, zeg ik maar. Mm. Gewoon gelijk in alle openheid. Ik zit ook niet te wachten op uh, regeringsleiders... die eigenlijk buiten alles om uh, uh, en dan aangevoerd door de grote landen... Uh, hun zin. Kunnen Gaan uh, doordrijven. Dus als je bijvoorbeeld de Europese Commissie daar wat meer uh, uh, ruimte in zou kunnen geven, uh, die nu ook al bevoegdheden hebben rond de euro, maar niet veel verder kwamen. Dan landen alleen maar aan te spreken op het feit dat het gaat fout. En als dan uh, Frankrijk en Duitsland zeiden van ja het gaat fout, maar we gaan toch lekker door. Geen enkele mogelijkheden om dan wat te doen. Uh, dan zou dat wat mij betreft een inbedding zijn waar ik over zou willen spreken. En hoef je ook geen extra bevoegdheden voor over te dragen nu, want die bevoegdheden zijn er gewoon dus al, nou, je moet het alleen invullen. Ja. Uh, ik, ik verbaas wat over de politiek af en toe. Kijk, natuurlijk democratie is ook voor ons de kern. Er moet altijd democratische controle moeten zijn. Maar we schreeuwen in Europa om leiderschap. We schreeuwen om duidelijkheid. We hadden eigenlijk gewild dat mevrouw Merkel en meneer Sarkozy... met z'n tweeën voor de Kamer zouden, zijn, zouden staan... en dit verhaal zou vertellen wat wij vertellen. Natuurlijk gaan ze achteraf naar een parlement toe. Maar ik heb geen behoefte meer aan allerlei... intransparante in en bureaucratische systemen. Laat die regeringsleiders hun verantwoordelijkheid maar nemen. Laat de heer Rutte maar samen met... Hun op staan en zeggen, dit gaan we doen. Ik denk dat we dan weer ook respect krijgen nou, Meneer van Wietjes, de mensen. u heeft toch de afgelopen jaren gezien hoe Merkel en Sarkozy en hun voorgangers geopereerd hebben. Ik bedoel, dat waren regeringsleiders die verantwoordelijkheid moesten nemen. Dat waren regeringsleiders die afspraken hadden gemaakt rond de euro. En dat het belangrijk was om daar gezamenlijk in op te trekken. Ze hebben gewoon de regels met de voeten geschonden. Iemand als Gerrit Zalm eerder weer eerder toekomt, heeft in Brussel daar een vele malen namens Nederland voor nee, gewaarschuwd. Maar, maar, maar, maar hij, hij werd, eens... werd gewoon gepasseerd. Nee, maar Ik vraag nu juist, de kritiek die u heeft op Merkel en Sarkozy, Sark ook. Dat had veel meer staatsman, staatsvrouwen moeten staan op het bordes. De richting aangeven. Nu zegt hij dat doen zij niet goed. En dus gaan we een ander, een ander uh, instrumentarium realiseren. Ik zeg nee. Gewoon jongens. Uh, onder, onder druk wordt alles vloeibaar. Ik ben daarvan overtuigd ja. Als de crisis er nog verder doorzet. Ik hoop het echt niet hmm. uiteraard. Dat dat leiderschap terugkomt. Net zoals het leiderschap er was in oktober 2020. Acht geloof ik, negen ben ik al niet kwijt. 8, na Liemann. Dat toen plotseling in Brussel, eigenlijk ook volstrekt ondemocratisch. Ja. de regeringsleiders besluiten genomen hebben waar iedereen zei. Fantastisch. We gaan de bank redden. En later uiteraard is het democratische Maar als, geldt. als u dit zo sterk, deze oproep zo sterk ja. doet steeds. Uh, dan zegt u dat eigenlijk ook aan uh, onze premier. ja Zeker zeg ik dat tegen Want de waarom zegt u dat tegen onze premier? Uh, dat heeft hij onvoldoende. Of? Nee, ik zeg het tegen de premier als een van de regeringsleiders van Europa. Ik heb het hem ook gezegd in het torentje. Ik zeg, nu hebben we mensen nodig. En die heel duidelijk. Maar punt één is het natuurlijk het punt dat toch ja. heel veel mensen onder andere dus in, in, in het parlement, nog denken... dat er een mogelijkheid is voor Nederland zonder Europa. Dat moet een keer van tafel. En dat kan de premier doen. Ik heb hem dus opgeroepen. Dat om, om dat te zeggen. Om te zeggen, jongens, op, op zijn manier, dan ja. kan het veel beter dan ik... op zijn manier te zeggen hoe belangrijk Europa is voor elke burger. Hm. En dat is zowel voor ondernemers als voor Henk en Ingrid... als de schoonmakers hm. van FNV-bondgenoten. Dus u verwacht eigenlijk van de premier een duidelijk ja. staan voor... Ja staan voor Europa en voor Nederland in Europa. En natuurlijk ben ik het volledig eens met mijn beide politieke collega's. Daar moeten systemen zijn die, die, die afdwingbaar zijn. Mm. Er moeten controleerbare systemen. Ik, natuurlijk is er geen haar mm. Dat denkt dat het niet via de democratie moet. Maar we hebben echt behoefte in deze zware crisis... aan leiderschap die de toekomst aangeeft. Meneer Buma, u, u knikt. Ja. En zo moet het gezegd worden. Ja. Zo gaat u het ook... Aan uw vrienden in de coalitie zeggen? Nou ja, ik heb dus maandag die oproep gedaan uh, uh -huh. in, in de Volkskrant. Nou, we hebben omdat... ook de antwoorden gezien van een van uw vrienden. Die moeten er niks van hebben. Ik bedoel, uh, de PVV, die oh. vindt dat pleiten voor Europa ja, niks. maar ik denk dat dat toch juist is wat, als ik dat dan maar even mag zeggen... Uh, ook Bernard Wintjes bedoelt, dat de angst voor mensen gaan nee zeggen... niet meer bepalend mag zijn voor wat je wel gaat doen. Oké, okay, hoe is, zou u de angst bij mensen, die Henk en Ingrid... Hè, dat is, niemand kent ze, maar, maar ze bestaan wel. Ja, hoe zou iedereen. u dan, als Henk en Ingrid naar onze uitzending luisteren... wat wij uh, zeker weten dat ze doen... Uh, hoe ah. zou u ze nou uitleggen? Geloof in Europa, in een paar woorden, hoe zou u dat nou doen. Nou het grappige is dat geloof in Europa vraag ik niet van Henk en Ingrid. Ik, ik vraag van Henk en Ingrid geloof in de welvaart in Nederland en ook geloof in het in de munt die wij hebben voor onze pensioenen en onze toekomst. En dat is Europa. Dus het is een feit. Het, ik geloof dan zelfs dat het een beetje uh, de discussie moeilijker maakt dat je moet kiezen tussen geloven in Europa of niet. Europa is voor alle Nederlanders een feit. En een krachtig Europa is voor iedere Nederlander nodig als het om die economie gaat. En dan gaat het om wat Bernard Wientjes eerder ook zei. De export die wij doen. Dus heel veel geld verdienen wij op de werkvloer. Ook Henk en Ingrid en wie allemaal niet. Die verdienen hun geld doordat Nederland die handel heeft. En die handel houden we sterk met Euro. En ik ben zo ontzettend bang dat wij doordat wij voortdurend doormodderen uiteindelijk de euro verliezen doordat eerst Griekenland eraf valt, Portugal en andere landen, en dat we, dan hebben we de gulden niet meer, dan hebben we gewoon geen munt en stort die economie in. En dat ben, is het drama. Ik Arie ben het met de windjes eens dat er leiderschap moet zijn, dan is het geklungen van de Nederlandse regering in de afgelopen week niet echt een voorbeeld. Wat valt dus u? Hoop, ja, ik vind dat geklungel. In de communicatie slecht voor de draagvlak ook om burgers die wantrouwig ook zijn, hè, die, die ook angstig soms zijn omdat ze allemaal dingen op zich zien afkomen waar ze niet precies weten waar het gaat eindigen. Die hebben dan ook een regering nodig die een vaste koers vaart en waar het ook helder is waar ze mee. Bezig zijn. Volledige openheid. Maar leiderschap betekent ook dat je op, de, op momenten dat het aankomt ook wel de goede dingen doet. En je moet oppassen voor misplaatste stoerheid. Dus als we nu net doen alsof meer Europa de oplossing is voor deze mm. problemen. Dan vergissen we ons volgens mij schromelijk. En we zullen het ook moeten durven om de diepe liggende oorzaken van deze crisis aan te pakken. En dat is die schuldenproblematiek. Mm. Uh, uh, we kunnen niet op de oude voet, zoals we altijd geleefd hebben, doorleven. Daar lopen we nu ook echt in vast. En ook op dat punt zullen maatregelen genomen moeten worden. En zullen ook burgers zullen heel nadrukkelijk naar hun eigen gedrag moeten kijken. Maar even duidelijk dat is. ik het ja. goed begrijp. Mag ik even heel kort? Ja. Ze heeft... U zegt meer Europa uitkijken. Maar u zegt absoluut geen minder Europa. Nee, we dat hebben, vind ik een heel belangrijke uitspraak. Zijn mensen die dat wel. Zeggen. Nee, want wij hebben ook gesteund dat er meer macht naar Europa zou gaan. Maar gebruik die macht dan die ze hebben. En binnen de, het mandaat wat ze nu hebben, kunnen ze ook maatregelen nemen om de problemen die we nu signaleren aan te pakken. Nou doe dat alsjeblieft. Ja, meneer Buma, u, u hoort de samenvatting van Bientjes, uh, dat hier vastgesteld worden, zegt dan in elk geval niet minder Europa. Zegt u dat ook tegen uw vrienden, die de coalitie overeind houden? Maar nogmaals, ik spreek iedereen af, dus dat zeg ik ook tegen hun. Ja, maar... En zelfs is het, als je praat over het afdwingen van, uh, van sancties... het opleggen van sancties, is een krachtiger Europa dan we nu hebben. Ja. Want dat is gewoon nodig. Maar, maar dat, zeg, dat is even terug nieuw. naar de vraag, gewoon, die nee, best begrepen... Oh. dit is mijn antwoord. Dit oh, is mijn oh, antwoord. Mijn okay. antwoord is dat, we, nogmaals, dat heb ik eerder een week ook gezegd... wat anderen zeggen, dat moeten zij vinden. Ik zeg wat ik vind namens het CDA oh. dat nodig is... En anderen vinden daarvan wat ze willen. Oh. Maar dat moeten zij maar aan hun kiezers uitleggen... waarom zij bereid zijn om de euro te laten vallen. Ik ben daar niet toe bereid. Die euro laten vallen, uh, meneer Wintjes, tot slot. U bent in het torentje geweest bij Rutte... om heel indringend met hem te praten over het risico van de val van de euro. Hoe groot was dat risico, volgens u? Samen met mevrouw jong trouwens. Hè. Natuurlijk, dus dat, ja. dat, dat betekent Zeker. ook dat wij gezegd hebben... alle andere conflicten zetten we even opzij. Dit, het was een is pleidooi. Dit is te groot. Het was pleidooi. is te groot. Om er ruzie over te maken. Uh, ik, ja, we zijn dichtbij de problemen geweest. En we zijn het nog steeds. En ik wil helemaal niet. Ik, ben, ik ga er van positief uit. Hè? Dus ik denk dat we eruit komen. Uh, vergeet ook niet dat onze, onze economie, waar mensen dagelijks in werken. nog steeds goed draait, maar heel kwetsbaar wordt. Dus hoe eerder dat duidelijke signaal komt. hoe beter het is. Want onderliggend we het helemaal niet zo gek. De koopkracht is nog niet gedaald. De werkloosheid is net ietsje groter geworden. op het laagste niveau. Dus. Het is echt één minuut voor twaalf. Kom naar buiten Europa, geef weer vertrouwen... en ik ben ervan overtuigd dat de economie ook weer gaat draaien. Oké, okay, nou wordt misschien tijd voor een ge nieuw gedoogakkoord... om dit nog even expliciet onder elkaar af te spreken, meneer Buma. Nou, ik, dat zou ik nu niet meer doen, want het is echt één minuut voor twaalf. Oh, <laughs> Oké, okay, nou, er zit het er niet in. Dan doen we dat na de uitzending. Uh, laten we het hierbij, bij begrijpen. begrijpen. Nou ja, <laughs> alle tijd die we hebben willen we graag gebruiken natuurlijk... maar volgens mij is het echt één minuut voor twaalf. Want daarmee eindigt onze uitzending. Troskamer zit erop voor deze week. Dank aan onze gasten Bernard Wintjes, Aris Slob, Sibrand van Haarsma Buma. Wilt u meer informatie over Troskamer Ga dan naar onze website, troskamerbreed.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. De redactie was in handen van Rolien Axen en Lisbeth Witteman. Techniek deed Nico Verhoog. Straks de NOS met het nieuws. En daarna het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. Om kwart over één is er weer Tros in bedrijf. En wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Ja, je hebt gelijk. Het is voorbij. Dag. Samen thuis. Samen Dros. Morgen, oktober over twaalf.